4 uur, René van Brakel met het NOS Journaal. In Ecuador heeft volgens exit polls een meerderheid van de bevolking ingestemd met meer macht voor de president. In een referendum zou bijna twee derde van de kiezers zich achter een aantal maatregelen hebben geschaard. De linkse president Correa krijgt daardoor meer zeggenschap... over de media en de rechterlijke macht. Hij kan zelf rechters benoemen en de politie krijgt meer bevoegdheden... zoals het langer vasthouden van verdachten zonder aanklacht. Verder moet de media verantwoording afleggen aan een regeringscommissie... en komen er strenge regels voor eigenaren van kranten en tv-zenders. De oppositie in Ecuador zegt dat de democratie wordt uitgehold... en vreest voor censuur in de media. President Korea wil de veranderingen binnen twee jaar doorvoeren. Dan zijn er verkiezingen waarbij hij herkiesbaar is. Prins Constantijn heeft gisteravond de prijs voor de World Press Photo 2010... uitgereikt aan de Zuid-Afrikaanse fotograaf Jody Bieber. Zij won met het portret van een 18-jarige Afghaanse vrouw... die opzettelijk was verminkt, omdat ze was weggelopen bij haar man. Bieber kreeg 10.000 euro en een nieuwe camera. Prins Constantijn is de beschermheer van de stichting World Press Photo, die zich inzet voor persvrijheid en het werk van persfotografen. De internationale jury deelt elk jaar prijzen uit in negen categorieën. Een selectie van het werk van de winnaars wordt tentoongesteld in de Oude Kerk in Amsterdam. Op het Eimeer is het lichaam geborgen van de man die sinds vorige week zondag werd vermist. Er werden onder meer sonarapparatuur, een speedboot en speurhonden ingezet. Gisteravond werd het lichaam van de 45-jarige man gevonden. Hij zat vorige week samen met drie anderen in een speedboot die in de problemen kwam. Ze sloegen al verboord. De drie konden wel meteen worden gered. Het weer droog en een graad of 14. Overdag opnieuw zonnig en warm. Met in een groot deel van het land 25 graden of meer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4 -7. Drie minuten over 4, Het is 8 mei 2011. Dit is 4-7 op Radio 1. En we gaan het hebben over slaapwandelen. Als je mee wilt praten, 0800 121 0800 121 dat is het telefoonnummer. En dan niet alleen slaapwandelen, maar ook gewoon gekke dingen die je doet in je slaap. Bijvoorbeeld seksomnia, kennelijk. Ja, dat heb ik van horen zeggen. Dat ja, ben ik niet zelf deze keer. Nee, hè? precies. Is, nee, deze keer niet. nee, nee. Dat je uh, seks hebt in je slaap zonder dat je het weet. Ja. Uh, dat soort gekke dingen allemaal. Uh, maar ook uh, ja, gewoon dat je prochtelijk een keer bent opgestaan in de nacht... en dat je jezelf terugvond ergens midden in de stad. Of in de bioscoop of weet ik veel waar. Nou ja, slaapwandelen, daar gaan we het over hebben. Noord 101 121 Doe jij, doe jij een slaapwonde? Is dat een van je hobby's? Nee, ik heb me nooit daarop betrapt. Ik merk wel dat ik, uh, en je zou verwachten dat ik overdag al mijn woorden wel heb uitgegoten. Want ja. ik klets natuurlijk nogal veel. Maar ik praat dus best wel veel in mijn slaap. Huh. En ik weet dan nooit wat ik zeg, maar ik heb wel twee keer gehad. Ja? Yeah. Dat ik dan ochtends ruzie heb. Ja, want wat jij zei om tien over vier, dat kan je echt niet. En wat zei ik dan? Wat zei ik dan? Maar dan heb ik dus blijkbaar heel heftige dingen gezegd. Ja, maar, maar, maar, maar, maar weten mensen dan niet dat je aan de stapen bent? Ja, ja oké, okay. misschien wel. Want het is zo tien of vier in de nacht, dus dan ja. verwacht je van wel. Ja. Maar het is natuurlijk zo: dat stel je voor, Luc, jouw vriendin zegt in één keer iets heel naars tegen je. Ja. Het komt wel uit haar mond of zo. Ja, het is wel vervelend. En je denkt toch van... Oh ja, en je het denkt klopt. misschien zit er een kern van waarheid in. Net als met mensen die heel dronken zijn. Als die iets zeggen, dan moet je toch altijd zo die dubbele check doen. Ja. Mensen die dronken zijn, die spreken toch vaker de waarheid. En daarom is het altijd zo'n probleem. Hmm. Is dat ook zo met mensen die slapen? Dus dan ontstaat altijd toch iets van discussie. Ja. En, en, en zijn die ruzies wel eens wat verder gegaan dat je echt ruzie had? Of is het nee, uiteindelijk een meningverschilletje? Nee, nee, nee, want uiteindelijk weet je... Als iemand iets bewust, niet bewust heeft gezegd, dan, dan is het gewoon oké. Okay. Maar, maar waar komt het vandaan dan, dat ruzie dat, dat, dat ruziemakende gedrag in je slaap? <laughs> <laughs> nou, psycholoog Luc, ik zou gewoon ja. ik, ik heb gewoon altijd een heel druk hoofd. En dan, als ik niet goed ontspan voordat ik ga slapen, ja. dus nog met misschien even een beetje relaxen. Of als ik met zo'n drukke werk, dat je in mijn hoofd soort mijn bed in duik, ja. dan, dan komen de restjes dag nog in de nacht okay. uit mijn mond. Ja. Een rare beschrijving. Ik okay, maar nooit je bed uitgestapt en gaan slapen Het blijft nee. wel altijd gewoon liggend in ja, bed. Ja. En, ja. Nou. Ik heb wel laatst ook, en dat heeft dus niks te maken met dat ik ook praat heb staan, ik, En ik hoop, ik hoop dat je luistert, schat. Ik heb laatst wel van mijn vriend, die dus best wel rustig is. Yeah. Die praat niet, maar die gaf mij wel proegerlijk laatst een elleboog in mijn gezicht. Ja, dat moet je ook aan wennen dat je, nou, je naast elkaar slaapt, misschien. Ja, ja, ja. ja. Het of, altijd... of het is zeg maar zijn onderbewustzijn dat reageert op mijn dat... praten onderbewustzijn. En dan denk ik. Je... Dat denk ik, ja. BNN PNN. 4-7. Luc Ikink. Als je mee wilt praten, 0801-121 over slaapwandelen. Maar eerst even schrijven. Ik moet, ik moet nog even iets met je, met je bespreken. Afgelopen zondag zat ik uh, natuurlijk weer met kopje thee en kat op de bank. Ja, sorry, het moet heel even. Want ik heb een hele week dacht ik van ik moet heel even over hebben. Ik zat dus met een kopje thee en kat op de bank. En toen ging het hele verhaal over bij spuiten en slikken natuurlijk, dat kijk ik het altijd. Uh, ging, het, ging het ineens over, over de Playboy. Nou ja, en jij zei van joh, ik ben, ben uh, nog nooit gevraagd. En uh, maar één keer is, is uh, Jan Heemskerk, de, de hoofdredacteur van de Playboy, wel eens een keer naar mij toegekomen. Want toen vroeg hij om een column. Uh, en uh, uh, nou ja, dat werd een beetje anders, een grapje zo weggelachen. Uh, maar hij moet me een keer vragen. En, en toen werd het ineens, de volgende dag, echt enorm in de kranten allemaal. ze daar moet in de Playboy. Ja. En dat is wat, maar, dat, maar dat lijkt me zo gek dat, je, dat jij, want ik neem aan dat je, die zei het gewoon in een grappige, lollige bui. Dat zo. was zo. Kijk, ja. ik lag in uh, bed, want we hebben in Spuiten tegenwoordig... Uh, een, een setting waar je iemand interviewt in bed, Nicolette en ik. En we interviewden Pauline van de Echte Meiden. En Pauline en Nicolette, die hebben allebei in de Playboy gestaan. Ja. Dus daar komen allemaal prachtige Playboy-verhalen uit. Ik denk, nou, ik wil ook een Duit in het spreekwoordelijke zakje doen. Dus, ja. ik stel, ik ben ook benaderd door Jan Heemskerk. <laughs> en het was echt zo dat ik op een borrel stond en dat hij naar me toe kwam. En dan denk je toch, zou het. Ja. Zou het. Ik weet wie dat is, hij kent mij ook, zou het... Ik denk, nou, ik ga nee zeggen, maar ik vind het wel leuk dat hij vraagt. Zo gaat het in je hoofd. Ja. Ik ga nee zeggen, maar... En toen kwam hij naar me toe en toen zei hij, ik vind jouw columns echt fantastisch. Ik zou hmm. dank je. Wat natuurlijk een groot compliment is, hè? Ja. Maar ik denk, ga je nou nog iets zeggen over mijn tieten? Dat denk je Ja, in je want, hoofd. Da, daar is hij van. Want daar is hij van. Hij ja. is van de Tite, hij is van de playboy. En dat deed hij niet, en... En toen dacht ik, nou. Ben je Een beetje beledigd. Waarom dan niet? <laughs> dus ik vertelde dat zo'n beetje aan zo. In, in dat bed van. Uh, van, uh, um, van ons Spuiten en Slikken interview. Ja. Maar sinds wanneer is het zo. Dat wanneer je dan. Het was echt een ding daarna. En toen werd ik gebeld yeah. in de. In de. In de Koen Sanders show. En yeah. die hadden mij toen. Uh, soort uh, ha voor het blok gezet en Jan Heemskerk opgebeld in, uh, in, in Frankrijk. En hij zei dus ook dat hij nu wel een keertje contact met je zou gaan opnemen daarover. Ja, en nu vind ik het opeens dat ik denk, nou, dan ja. komt het wel heel dichtbij. Nu vijf. zit je ineens vast Ja, want, want, en nu komt de geweestvraag kan je nadat dit dus zo een theater is geworden. En het komt allemaal door mij. Ja. Het komt door mezelf en mijn grote mond. Nou, het komt ook een beetje door omdat mensen gewoon soms... een beetje doorslaan in... in zoals dat, dat het dan ook meteen in de krant staat. Ik vind dat sowieso gek. Ja, wanneer, ja sinds wanneer is dat anders? Ja. Zijn? Maar goed, nu is natuurlijk de vraag van... Kan je, can you back out of it? Kan je nu nog eruit? Ja, dat kan wel. Maar dat, dat, en dat was mijn vraag, hè? Want de, je werd inderdaad bij Koen en Sander bij 3FM een beetje voor het blok gezet. En zo. Ja. Nou ja, dat was, dat was een leuk gesprek. Maar ik, ik hoorde wel een beetje... Ik ken je nu bijna een, een, een, een, een, een drie kwart jaar wat, wat beter. Ik hoorde wel een beetje dat je dacht van... Oh shit, zeg, zit ik hier met... Uh, met zo, dat is toch een beetje een gekke situatie. Het was een heel bizarre situatie. Ja. Omdat, om, maar ook vooral omdat ik zelf eigenlijk niet weet wat ik ervan vind, zeg ik gewoon eerlijk. Ja, ja, want maar zou, je je het, je van... zou je het willen? Weet je wat het dus is? Kijk, ik heb niks tegen blootreportages. reportages. Ik ja. vind dat super mooi. Ja. Ik um, heb ook wel eens fotoshoots gedaan voor onder andere het blad JFK, die een beetje spannend zijn. Ik ja. vind dat mooie foto's om te hebben. Ik vind bijna alle reportages die ik heb gezien in de Playboy super mooi. Ja. Maar ik denk niet dat ik het durf. Suf, hè? Ja. Nou ja, nee, helemaal dus, niet. Wat, wat ik zat nog te denken. Uh, uh, ik heb dit gesprek natuurlijk in mijn hoofd al twintig keer gevoerd. Zeg, uit, dat snap je. <laughs> nee, maar, de, de, maar waarom zou je dan in de Playboy gaan staan? Het is natuurlijk wel een stapje met... Je kunt de blootfoto's maken. Ook door een hele goede fotograaf. Gewoon mooi maken voor jezelf en zo. Dat ja, snap ja. ik wel, want dat ja, ja. is tof. Maar uh, om het dan ook nog te publiceren... Dat is natuurlijk het, is het tweede. tweede. En het lijkt me ook wel echt, echt verschrikkelijk. Het gaat nu ook allemaal rond op internet natuurlijk. Dan ook, uh, vroeger was ja. het alleen maar de blaadjes. Ja, kijk, de plus is dat je voor eeuwig en altijd uh, vereeuwigd wordt met een strakke kont. Kijk, ja. daar kan niks en niemand tegen op. Ook mijn droom. <laughs> Om vereeuwigd te worden met een strakke kont? Nee, nee goed. Het is niet te laat nog niet. Nee, ik nog jong. Het kan de zwaartekracht heeft nog niet de uh, beste view gemaakt. Ja. Uh, maar. Um, ik, ik weet het niet. Ik vind het wel... Uh, Jan was super aardig, want daar was ik dus ook bang voor, moet ik ook eerlijk zeggen. Ja. Toen hij dus in één keer aan de andere lijn hing... Op zijn was... vakantie gebeld en ja, zo. Ja. Ja. Wat het ergste scenario was geweest, was natuurlijk die... Ja, ja, we hebben dat ook gezien bij Spuitserlukken. Maar, maar nee, bedankt. Dat is <laughs> natuurlijk. dat zak je natuurlijk door de grond. Ja. Wat denk je dat hij nu misschien. Dat denk ik niet om. Maar stel, ik het ook gewoon dat hij dacht: van, nou, ik doe gewoon een beetje vriendelijk. Hij heeft hij al gebeld? Nee, maar hij heeft me wel uh, getweet. Oké. Okay. Dat, uh, dat hij mij uh, maandag mailt. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ja, ik gek weet hoor. het niet. Als je dat hoort, moet je wel even zeggen. Ja, ja. zeker. Ja. En ik moet gewoon leren mijn mond te houden. Ja, ja. dat lijkt me vooral de grote les. Aan ben dit verhaal. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Nou, dankjewel, je maar, maar ik lag in bed. Ja. Ik kan me altijd beroepen op iets van slaapwandelen hey, praten in slaap. Zo is dat. En zo. nou, ik ga even een bruggetje maken hoor. Nul <laughs> Als je graag mee wilt praten over uh, slaapwandelen en dat soort dingen, um, even kijken. Jelle, goedemorgen. Vind je het goed als ik heel even drie minuten een plaatje draai... en dan kom ik zo meteen naar je toe? Ja, dat is oké. Okay. Ja, dat is oké. Okay. Nou, gelukkig. Mooi. Ook. Als je mee wilt praten, doe dat dan via 0800-1121. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. En we hebben het dus over slaapwandelen. Gekke dingen die je doet in je slaap. 0800-1121. When I look on up... liedje van de Kanels in 4.7 op Radio 1, 74, 75. Jelle, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja, we hebben het over slaapwandelen en, ja. en, en praten in de slaap en dat soort dingen. Jij hebt er ervaring ja. mee, hè? Ja, mijn vrouw die uh, praat wel eens in de slaap. Mm -hmm. En als je de naam niet noemt, dan kun je met die mensen praten. Als je het naam noemt, worden ze wakker. Oh, Oké, okay. dus jij, jij jou, jouw vrouw ligt dan naast je en zij, zij begint te praten. Ja. En dan kun je ja. terugpraten totdat je haar naam noemt. Ja. ja, ja, ja. <laughs> en wat, wat maar, voor. Wat voor op, hebben jullie dus ook gesprekken? Nee, ja, maar. Uh, meestal was het dat ze iets Engs uh, leek mee te maken. Dus maakte je er eigenlijk maar gauw wakker. Ah, dus een soort ja, nachtmerrie dus was het? piepen, ja. Ja, ja, ja. En, maar dan wist ze eigenlijk niet wat ze droomde hoor. Nee? Nooit, dat zijn, denk ik, dagelijkse spanningen die, die verwerkt moeten worden. Ja, want dat vraag ik me, dat vraag ik me wel eens af inderdaad, Hoe dat dan, waar het dan vandaan komt, die, ja, uh, die spanning. Ik denk terughalen van, de, van spanningen die uh, verwerkt moeten worden. Ja, ja. En en hond, ik heb een hond die ligt ook al te piepen en te jammeren. En dat kennen veel mensen wel van uh, hun huisdier. Uh -huh. Dan ligt hij gewoon, een zus van mij die had een keer gehad met haar hond. En had ze een stukje vleesvak voor zijn bek gelegd. En die was gewoon op jacht geweest met een stukje vlees. Hoor. <laughs> In zijn slaap. <laughs> ja, dat is wakker gemaakt. Toen kon hij niet opeten. Ja, ja. Is zelf en... ook ervaring mee met dit soort, uh, dit soort uh, uh, dingen? Nee, niet. Uh... Dat ik gedroomd heb, ja? dat ik had... Nee, niet dat ik weet. Nee. Maar dat weet je ook zelf niet. Dat moet iemand je vertellen. Ja, dat is waar. Ja. Maar ik, ik geloof het niet, hoor. Nee. En heb je al eens een gesprek dan ook gevoerd met je vrouw? Dat je denkt van, nou, even kijken hoe lang ik het kan ja, rekken. dat probeer ik gewoon. <lacht> ja. Maar ja, als het een beetje pieperig klinken en paniekerig dan maakte ik me wakker. Ja, ja, ja. ja. En, en was ze dan daarna ook altijd heel moe dat ze... Uh, want dat kan me voorstellen, nee, dat het heel veel spanning en heel veel energie uh, dat, kost. Nee, dat, dat beseften ze niet. Goh, hmm. je? Maar ik heb zelf wel eens gehad dat ik... Ja, dan droom je dat je verdrinkt. En op het moment dat je verdrinkt, dan schiet je wakker. Ja, ja. Het ah, ja. gaat dat ik in een, een zwembad uh, verdronk? En op het moment dat je denkt, nu is het voorbij, word je wakker. Ja. Dat, dat is een soort... Een soort uh, Droogte in je keel, dacht ik, dat je dan... Uh, je stopt even, een soort apneu noemen ze dat. Oh ja, zo'n slaapapneu uh, ja, ja, gevoel. Ja. Dat is wel raar, hè? want ik heb ook wel eens dat je... Uh, het moment dat je in slaap gaat vallen... Ja. Uh, dat, oh je ja, dan, dat je dan zo, zo'n scho ja, zo schokje krijg ja, je dan. Ja, dat ja. ja. ja. uh, en, en dan soms uh, uh, ga je zo... Dan krijg je zo'n harde schok eigenlijk dat je dat je weer wakker schrikt. Ja, dat je wakker schrikt. Ja. Ja. Dat, je, dat je echt denkt dat je evenwicht verliest, dat je valt. Ja, dat je valt inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wat, is de, wat is de gekste droom die je ooit hebt gehad? Ik heb vroeger gedroomd, en dat weet ik toch heel goed... alsof ik... ik, ik maakte dat was in de tijd dat op Willemstad of op Curaçao... een brug ingestort was. Ja. En dan droomde ik dat ik zo'n brug ontworpen had en dat ik er termen uitvloepte, re rekenkundige termen... en dat ik wakker werd en dacht van, waar, waar heb ik het vandaan? Oh. Alsof ik vroeger een of ander ingenieur geweest was. Ja, en, en, maar die termen die, die klopten wel, of in ieder geval... Uh, ja, die, die, leek, uh, die leek heel logisch te kloppen. Dat is raar, hè? Niemand kan het natuurlijk vertellen van, uh, niemand weet het... maar het kwam heel logisch op je over. Ja. En dat was in de tijd dat ik zo'n beetje... 20 jaar was, dat ik in dienst was. Hoe zou dat dan komen? Zouden dat dan termen zijn die je onbewust hebt opgevangen? Dat moet bijna wel toch? Ik, ik, ik weet niet, maar het waren echt hele viaducten die ik ontwierp enzovoort. En, en dan moet dit gebeuren, dan moet dat gebeuren. Dat droomde ik dan ja. heel helder. Ja, en later, later ooit nog iets dat mee gedaan? Ik, met, uh, dat, dat je, ik, in... waar, waar heb ik het vandaan? Ja. ja. Nou, ik denk, ik denk dus dat, dat je dan. Uh, misschien ooit een boek heb gelezen erover of, of, of termen heb opgevangen tijdens... Uh, dat je ergens... Ik heb alle boeken van Arendt zo gelezen. <laughs> Met <laughs> een <de> paard Lightfeed. <laughs> ja, dus zou je meer padentermen en uh, indianen- en cowboy, cowboy termen moeten kennen. Nou, goed verhaal, Jelle, dankjewel. Okay. Ik ga eens even kijken, tot ziens, hè. Doei. Ik ga eens even kijken wat, uh, wat Simon hè, heeft te, verte te vertellen. Simon, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo, we hebben het over, uh, over slaapwandelen, maar ook een beetje over gekke dromen die je hebt gehad. Nou, kijk, mijn, mijn relatie is daarop uh, stuk gelopen. Oh. Het is namelijk zo geweest, uh, ik heb een uh, ex-vriendin gehad, dus, dus die, die, die, die uh, praatte nogal veel in, uh, in haar slaap. Ja. Maar ik ben er ook achter gekomen dat uh, als je op een gegeven moment heel zacht. Ik deed het meestal met een wc-rol, weet je wel, dus, dus, zodat, zodat mijn woorden heel goed in haar oren. Dus meestal doe ik dat als ze op haar zij lag. Ja. Yeah. En dan uh, probeerde ik uh, dingen, dus, dus uit haar onderbewustzijn, probeerde ik naar boven te halen. Waarvan ik overdag dacht. Over, dus als, als ik zomaar met haar ergens was. Ja. En ik zag haar, uh, ja, een beetje lonken naar andere mannen. Dan dacht ik: van oké, okay, ik zal haar eens eventjes uh, vragen in haar onderbewustzijn. hoe ze daarop reageert. Ja, ja, dus, uh, en dat, dus bleek, de... dat bleek vaak uit. Dat, dat zijn gewoon, uh, ja, uh, op een gegeven moment. Uh, ja, van meerdere, dus het is dus wel heel erg uh, klept. hoe zeg je dat? Een vrouw die, die, die ontzettend veel kerels wil, weet heet zo iemand? Ja, de, de grrr, nou weet ik zo het woord even niet voor. Maar, de, maar dan ja. ging je dus, maar dan Nim van manen was dat dan? Ja, ja. Zo, ah, ja, ja. Het weet, ja. Maar was dat, maar, maar was dat, uh, maar dan ging je met een wc-rol, zei je dat nou, in haar nou, oor? Nou, nou, kijk, nou, weet je wat het is? Ik, als ik zeg maar uh, in haar oor fluister, dan dan, dan... dan, dan, uh, dan dan werden die woorden als het ware niet echt. Je moet het echt gericht hebben op haar uh, mind, zeg maar, op haar hersens. Ja. Dus, dus op die manier wordt het heel erg geconcentreerd in haar oor. Dus dan heel zachtjes vragen stellen. Ja. En dan op een gegeven moment begon ze daarover te praten, weet je. Hoor. Dan zit je gewoon met een slapende persoon zit je gewoon uh, een gesprek te meest voeren. Meest rampzige geheimtjes uh, naar buiten te brengen. Maar, maar, maar, maar, dan, maar dan zei je dus gewoon met, met zo'n wc ging je dus in bij de oor en dan zei je dus. Wat vind jij van Piet? Dat soort dingen. Nee, nee, niet, nee, nee, nee, nee, nee. zo kan dat niet. Je begint eerst gewoon van uh, je loopt ergens, je loopt ergens buiten, een situatie creëren. Een, creë ja. een, een situatie creëren, een beetje romantisch mevrouw. Je weet hoe dat werkt, kaartjes en zo, hier rook en zo. Ja op gegeven je moet het wel heel subtiel doen, inderdaad. En uh, niet uh, zo van zeggen, hé hey, joh, wat, wat keek je daar vandaag uh, rand, weet je? Nee, Gaalbaar. precies. Je moet wel een beetje goed, uh, goed, subtiel slim aanpakken. Geile verhalen doen het trouwens ook altijd heel goed. Ja? Dus een beetje, ja, het is toch wel een beetje... Sommige vrouwen die, die, die doen overdag wel heel preuts, maar oei, oei, oei, in ja, slaap zijn ze zo losbandig als het maar kan. Ja, goed. Dat vind ik altijd wel leuk. En zo op die manier kan je, nou, daar is, dus ik heb op een gegeven moment het, uh, die, die, die, die, of die gesprekken opgenomen. Ja. En uh, daar werd ze natuurlijk uh, niet zo blij van. Nee, maar dan vertelden ze dat, ze dat ze bijvoorbeeld Piet uh, wel leuk vond en dat ze, wat ze er allemaal mee wilden doen. Maar, en, en daar is ze toen op uitgegaan. Maar er zijn ook, ja... Precies, maar er zijn ook hele dingen naar buiten gekomen... die ze ook daadwerkelijk had gedaan, bleek achteraf. Oh, echt waar? Daar ben ik erachter gekomen. Oh, ze, ze verklapte ook de geheimen in de slaap? Exact, ah. exact. Ja, want anders zou je zeggen van ja... Uh, als zij dingen vertelt in de slaap, ja, dat is dromen, daar kun je niet zoveel aan doen. Maar het was dus echt ook geheimen verklappen. Ja, precies. Dus je, je kan op die manier ook echt uh, heel, heel diep gaan op dat gebied. Ja, maar... Het is wel een beetje lullig natuurlijk. Nou, wel Kijk een beetje eigenlijk raar ook, ja. Dat is eigenlijk ja. spelen met mensen, met mensen, hun waardigheid vind ik eigenlijk. Ja, ja want je zit toch uh, met een wc rol in iemands oren. Dat is toch een beetje, <laughs> <laughs> toch een beetje raar. Nee, niet in iemands oren, nee, maar gewoon heel voorzichtig erboven... <laughs> En je moet ook zorgen dat je niet uh, te hard blaast, want dan uh, ja, je moet echt heel subtiel. Ja. ja. Maar ja. Dat is hele, dat is uh, op zich wel lachen. Ja. En heb je zelf ook uh, Praat je zelf ook in je slaap? Nee, ik ben ik ben heel erg uh, agressief in mijn slaap, soms. Dan, oh, waar dat? Loop ik? Ja, dan heb ik weer uh, een van de agent, die heeft mij uh, ergens uh, in een vuil laten lopen, weet je wel. Ja, met de auto bijvoorbeeld. En dan droom ik, ja. ter, daar droom ik s'nachts dat ik hem uh, helemaal, uh, weet ik veel, uh, in elkaar sla. Ah oh, nou. ja, maar, maar, maar ben je in het dagelijks leven heb je ook losse handjes of valt dat wel mee? Nee, nee, nee. nee. Uh, uh. nee, nee. Uh, nou, ja, dat zit klinkt het... niet zo, nee. ik klink toch niet zwak. Helemaal niet, nee. Maar dan, dan, dan, dan zit het waarschijnlijk gewoon in je slaap en dan, dan uh, ontstress nou, je misschien... Ja, net zoals met die vrouwen. Die zijn overdag heel preuts, maar s'nachts zijn ze zo losbandig. Dat was ook zo, dat hoorde ik laatst, ja. Maar bij mij is het ook. Ik ben overdag heel uh, bang en scheiterig, maar s'nachts, jongen, dan, dan ben ik de Rambo zelf. <laughs> ja, met een wc-rol. Dan... <laughs> hey, Simon, dank voor je verhaal. Ja. En uh, heb je inmiddels alweer een nieuwe vriendin? Want het is de deze is uitgegaan. Aan de vinger 10. Ach, kijk aan, heel goed. Ja? <laughs> Dank je okay. wel, hè. Hoi. Uh, als je mee wilt praten over uh, slaapwandelen, maar ook over gekke dromen, dan mag dat via 08011210801121. 0801121. Dus de gekste dromen die je hebt gehad. Ik ga er zelf ook even over nadenken. Zometeen hoor je ook de gekke droom van Lieke bijvoorbeeld. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. En het is een mooie dag en dat vindt ook Bill Withers. Lovely day. When I wake up in the morning, love.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 The ball Dat, uh, als ik ging kamperen uh, met mijn ouders, dat ik dan de eerste twee, drie dagen uh, dan was ik altijd een beetje uh, van het padje s'nachts. en dan uh, ging ik altijd uh, uh, ging ik altijd spoken um, en dan uh, uh, maar dan waren mijn ouders ook altijd heel erg uh, op bedacht dat ik niet de tent uitsloop want voor je het weet uh, reen je natuurlijk zo de Middellandse Zee in, dat moet je niet hebben dus, uh, dus dat is een beetje mijn slaapwandelervaring, Maar Lieke die heeft me toch een verhaal. Zeg. Oh, ongelooflijk. Goedemorgen. Goedemorgen, lieke. Ja, goedemorgen jouw verhaal, zeg. Ja. Ik jij de... kwam hier binnen en ja. jij zegt ik, ik heb een verhaal. <laughs> nou, echt. De verwachtingen zijn gespannen. <laughs> het sluit wel een klein beetje aan op jouw verhaal. Oké. Okay. Want uh, het was ook op vakantie, maar dan op wintersport. Ja. Hoe lang geleden? Uh, nou, ik was een jaar of vier of zo. Ja. En ik moest vroeger altijd... S'nachts dan uh, maakte mijn vader me altijd even wakker, omdat ik dan naar de wc moest. Ja. Want uh, ja, anders ging het vaak fout. Ja, kinderen. <laughs> ja, dus uh, daarom moest ik altijd even s'nachts naar de wc. En dat deed hij dan op vakantie ook. Maar toen, uh, en dan legde hij me altijd terug in bed en dan ging hij weer slapen. En op de een of andere manier had hij zoiets van, hij had mij teruggelegd in bed daarna, nadat ik naar de wc was geweest. Maar toen had ik toch zoiets van... toch even checken of ze wel in bed is gaan liggen... of dat ze niet eruit... Ja, heel raar. Hij had al ja. een, een soort voorgevoel. Ja. Het ging hij dus terug. Toen stond de, kamer van de, slaapkamer, of de deur van de slaapkamer ook open. Ja. Het stond de voordeur van het appartement open. Huh? Maar het was dus een wintersportvakantie. Uh, ja. Dat dus was in uh, Valtran, geloof ik. En dat appartementencomplex was helemaal rond al die kamertjes. Maar in het midden was het gewoon op, open lucht. Het was ja, gewoon ja. buiten. Ja. Dus ik was daar naartoe gelopen, de gang op en een paar trappetjes op. En mijn vader, die, uh, ja, die ging natuurlijk meteen zoeken. Ja. Want als ik uh, daar ergens in de kou zat met uh, min uh, 15 graden... dat ja. is uh, niet al te best. Nee, dat lijkt me ook niet. Hè. En toen had hij me dus ook gevonden. En zat ik inderdaad in mijn pyjama'tje zo... <lacht> in een hoekje, <lacht> helemaal te trillen. En toen had hij me weer terug in bed gelegd. Maar het was dus in nou. mijn slaap, want ik wist het de volgende ochtend wist ik niet dat dat gebeurd was, maar ik had wel gedroomd over het trappenhuis. Oké, okay, dus je wist, ja, dan heb je daar misschien ooit een keer je ogen open gehad. Dus je, hebt, je hebt sowieso natuurlijk ja, je ogen open gehad. ik denk het. Ja, ik weet het heel raar. Want ja, ja. dat vraag ik me dan wel eens af hoe dat dan werkt. Hè? Want je hebt dan wel je ogen open. Mijn broer bijvoorbeeld, die, die had het ook regelmatig dat hij ging slapen wandelen. En die, had dan ook echt, die kon hele gesprekken voeren in zichzelf en met mensen die er helemaal niet waren. Dan ook en zo, en, uh, maar dan altijd wel met zijn ogen open. Dat je, en dan lijkt het alsof, uh, alsof iemand echt wakker is. Dat is heel raar. Ja, toch? Ja. Maar ik vraag me nou af hoe dat, hoe dat dan uh, komt dat je dan uh, uh, uh, je ogen open hebt... en dat je dan zo bij lijkt, maar dat je dan later niks meer van kan herinneren. Schat, ja, ik... Ja. Uh, oh ja, vindt... je bent geen expert natuurlijk hierin. <laughs> dat dacht ik altijd. <laughs> maar je, ben, je ook, ben je nu nog steeds van het slaapwandelen... of ben je er vanaf sinds, uh, sinds je in de kou hebt gezeten? Wel praten in mijn slaap, maar geen slaapwandelen. En ik droom altijd heel veel. Oh ja? Ja. En waar, waar, waar praat je dan over? Zijn het dan uh, gesprekken over werk of zo? Wat, waar je dagelijks mee bezig bent of met nee, gekke ja, dingen? Nee, over wat ik dus droom en dan, uh, de, nou ja, als ik dan praat tegen degene die bij mij in bed ligt, ja. dan heb ik het gezegd en dan word ik daar wakker van en dan denk ik, hé... Hey, ah, maar dan word je een beetje wakker van je eigen ik... stem. Ja, precies. En ja. dan <laughs> merk ik dat het echt totaal nergens op slaat wat ik heb gezegd. En dan uh, draai ik me maar weer om En, dan en, ik, ach, en dromen? Waar droom je dan over? Ja, gewoon bizarre. Ja. Altijd bizarre dromen. Ja, um, vannacht had ik over een heel mooi huis gedroomd. Heel hoog en het was helemaal van donkerhout. Oh. En het uh, had echt een plafond van 30 meter hoog. Dat was mijn huis. Oké. Okay. Maar dat was, niet, dat was nog niet zo. Dat, dat is gek. raar, hè? Maar ja. vind ik wel gek dat je daar dan over droomt. Want ben je bezig met verhuizen? Nee. Hmm. Nee, meestal slaat het ook nergens op. Nee, gek. Ik heb laatst gedroomd, een paar dagen geleden, dat ik, uh, kwam ik mijn kat tegen en, uh, en die had zijn staart eraf. Oh. Dat is heel heel, ja, heel gek. Hè? Maar die lag in de kamer. Hij heeft zo'n hele grote brede staat. En, en die, zijn staat was eraf. En geen idee uh, dus We gaan jij de volgende het... ochtend meteen <laughs> ja. checken? Nee, maar dat is toch ook een raar, Dat is raar. Dat dat, ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Dan staat eraf. Maar ja, jij maakt wel heel veel foto's van je kat. Ja, dat is waar. Ja. Dat is wel een van mijn hobby's. Kattenfoto's maken. Laten we verder praten over dromen. Gekke dromen die je hebt gehad. 0801-121-0801-121. Lieke, even vissen. Even de vissen. Wie is dat? Ja, nou... Ik, ik voeg het liedje bij jou aan. Ja. Maar uh, ik, ik weet niet wie het is. Oké, okay, maar die vindt het wel leuk. Ja, ik ken hem van Spotify. Oké. Okay. Bekend van Spotify, <laughs> Evi de Visser. En het liedje heet Genoeg. Als je mee wilt praten over gekke dromen die je hebt gehad, laat het maar weten via 0801121. 47 op Radio 1. Inderdaad, genoeg. Um, het, het is een raar, Lieke. Ik zie hier uh, op, op, op droominfo.nl. kun je dus opzoeken wat je droom betekent. En uh, een kat in je dromen duidt op ongeluk, verraad en pech. Um, als je daarentegen een poesliefhebber bent... dan staat de poes symbool voor een onafhankelijke geest. Nou, dat heb ik. Creativiteit, kracht en uh, vrouwelijke seksualiteit... Blijkbaar ook. <lacht> maar ja, ik zweer het je. Eh, als je droomt over een kat zonder staart... Nou, daar heb ik het gehad. Dat staat ertussen. Ik zweer het je. Duidt dit op een verlies aan onafhankelijkheid en gebrek aan zelfstandigheid. Wanneer je de kat wegdraagt, wegjaagt in je droom... duidt dit eh, erop dat je obstakels zult overwinnen. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Dus je zit onder de plak bij een man. <lacht> ja, dat denk ik ja. Verlies aan onafhankelijkheid en gebrek aan zelfstandigheid. Dat is toch ook wat? Dat is gewoon een... Ja, gek hè? Nee, vreemd. Even kijken, uh, dit is Christel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, we hebben het Hi. over, over slaapwandelen en gekke dromen. Jij hebt ook een mooi verhaal. Ja, dit is wel een beetje een gênant verhaal en dat ik het ook ga vertellen is nog gênanter misschien. Fijn, daar hou <laughs> ik van. <laughs> maar ik wil het graag met jullie delen. Ja, kom maar op. Um, ik ben in mijn slaap, moest ik plassen. Ja. En toen besloot ik zeg maar om naar de andere kant van het bed te lopen. Ja. En op het nachtkastje van mijn vriendin uh, te gaan plassen. Wat? In ieder geval, dat was niet van plan. Ja. Want ik dacht dat dat de wc was. Ja. En toen uh, stond ik, uh, ja, eigenlijk ook een soort naar beneden te trekken. En toen was zij, degene die uh, me wegduwde, zeg maar. En ik weet er zelf heel weinig meer van. Alleen dat ze me de volgende ochtend ver verteld had dat ik best wel agressief reageerde daarop. Ja. En uh, de echt uh, bijna op de bek wou slaan gewoon. Maar... De... Maar, maar zij uh, uh, kreeg door dat jij naar, naar de wc moest en dat wilde doen in haar nachtkastje, ja. <laughs> daar werd zij wakker van en toen dacht ze nou weg met die Christel. Ja, dat was het ja. En toen werd ik nogal agressief en heb ik allemaal dingen gezegd en toen liep ik volgens mij naar de bezemkast waar ik ook weer naar de wc wou, dat ze me echt, op, echt letterlijk op de wc moest zetten. Ja dat ik het maar daar ging doen, dat ja. echt onveilig was. Bizar, zeg maar. Waarom dacht je dan dat uh, haar nachtkast uh, de, nou, de ik, wc was? Ik dacht gewoon dat dat de wc was. <laughs> ik was gewoon aan het dromen dat ik moest plassen, waarschijnlijk. En had je dan in je droom dat je wist van... hé, hey, dit is een nachtkastje, maar nee. dat is de wc? Of dacht, nee. zag je echt gewoon dat het de wc was? Ik was aan het dromen dat ik moest plassen en ik moest gewoon plassen... en dat was het, zeg maar. Ik had gewoon in een veronderstelling dat ik op de wc zat. Ja, en toen werd je wakker gemaakt. Of in ieder geval, je werd erop gewezen van uh, hallo, uh, er klopt hier iets niet? En... Ja, en toen werd ik heel boos. Ja, maar echt agressief boos. Gewoon echt gewoon. Ik ja, heb van laat van, uh... me het met rust. Ja, laat me met rust. En toen ze me ook ging pakken en uh, richting de Goede Kampen door, wou, wou ik gewoon even slaan. Ja, snap ik wel. Ik heb hier even opgezocht uh, wat het betekent, uh, Christel. Als je, oh. als je droomt over een, uh, over een wc of een toilet, nachtkastje, dat, uh, dat pakte hij niet, heel gek. <laughs> <laughs> maar als je daarover droomt, dan symboliseert uh, dit de behoefte om bepaalde emoties los te laten. of iets uit je leven waar je eigenlijk niets aan hebt te laten gaan. Oh! Ja! En uh, een droom waarin je in een openbaar toilet zonder deuren uh, bent. Dat geeft je frustratie weer over je gebrek aan persoonlijke ruimte en uh, privacy. En er staat verder niks in over uh, een uh, ander object um, uh, uh, dat je dat uh, ziet voor, uh, als toilet. Dat staat er dan weer niet bij. Maar, uh, maar ja, het gaat dus ja, een beetje over het toilet. Dus uh, je, je hebt iets willen loslaten waarschijnlijk. Ik moet iets loslaten. Ja, en, uh, en dat heb je willen doen door, door over een nachtkastje heen te plassen. Nou ja. ja, Je oude vel maak je los en je remmingen laat je varen, Christel. Nou om, ja, <laughs> ik kan het gelijk onwijs plaatsen. Ja, Heel goed. Hé, hey, dank voor je verhaal. Heb je er nog veel last van, van uh, dat je dit vaker hebt? Of was het eenmalig? Nou, ik praat wel heel veel in mijn slaap. Ja. En waar, waar heb je het dan allemaal over? Ja, echt over van alles. Zoals? Gewoon, ja, gewoon over, hele gesprekken? Hele gesprekken. En als je dan ook vragen aan me gaat stellen? Ja. Dan kan ik ook nog antwoord geven. En heb je dan ook je ogen open of ogen wel dicht? Nee, nee, ik heb altijd wel mijn ogen dicht. Ja. ja. Dus maar je kunt wel. Uh, maar zijn het dan werkdingen of, uh, of persoonlijke dingen? En, uh... nou, echt van alles. Maar ja. het is ook als ik midden in de nacht wel eens gebeld word door iemand die aan het stappen is. Dan neem ik gewoon ook mijn telefoon op. En dan ben ik ook gewoon een gesprek met iemand aan het voeren aan de telefoon. Terwijl ja. ik zelf helemaal de volgende dag voor niks weet. En ben je dan ook moe de volgende dag? Dat je dat, want dat, ik kan nee. me voorstellen dat het wel heel veel energie kost. Nee, dat niet. Oké. Okay. Het dus... is alleen dat ik echt totaal nooit iets meer ervan weet, eigenlijk. Nee, precies. Mensen als je moeten... dan zegt, ik heb je aan de telefoon gehad, ik ja. heb je gebeld, dan ben je hierover gehad. Zeg, nou, ik weet niet, ik lag gewoon in bed, ik heb helemaal niet gebeld. Gekke. Huh. gek, hè? En dan moet ik mijn telefoon door op om te kijken van ja, ja. ik heb wel een, uh, een oproep gehad. Ja. Nou, goed verhaal, Christel, dankjewel. Alsje. En uh, als straks, uh, als je naar de WC moet, dan is het de eerste deur links, hè? eerste deur links. <laughs> ja, heel goed. <laughs> Tot hè. Hoi. Doei. Ik ga even een lijntje prikken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, we hebben het over uh, gekke dromen, slaapwandelen, dat soort dingen. Met wie nee. spreek ik? Met Aat dat en Moosje van de Duining. Aat, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Hoe is het? <laughs> Pardon. Hoe is het? Uh, never doing better. Nou, uh, dat is goed om te horen. Ja. ja. En, en heb jij, uh, ben jij een beetje een slaapwandelaar? Nee, gelukkig niet. Nee, nee hè? Dat, uh, dat lijkt me ook beter. Maar ik, ik wil even ingaan uh, bij de, op bij de wetenschappelijke tour. Ja. Ik heb, toevallig heb ik een, een hele intelligente verdien, mm -hmm. die onder andere psycholoog is. Oké. Okay. En, en al die verklaringen over dromen is allemaal bullshit. Is dat zo? Ja, dat is zo, ja. Oh. En een, een normale psycholoog, die zou nooit proberen een droom te verklaren. Elk, elk, elke persoon, die heeft hersenactiviteit ook als ze slapen. Yeah. En het is heel normaal dat je in de voorslaap dat je dus bepaalde uh, dromen hebt en ook uh, tegen het einde van je slaap. Ja. En dat is heel normaal. Ja, dat je droomt is heel normaal. Exact. Ja, maar, dat, maar, maar zou het dan niet echt toch iets kunnen verklaren? Dus dat je bijvoorbeeld droomt over nee, een kat? En nee, dat... dat is niet de verklaring. Hm. Ik heb jaren geleden had ik een, een, een, een, een, een aardige uh, ja, vriendin, zou ik maar zeggen. Ja. En die had een zaak. En uh, toen zei ze... Joh, Aad, heb je wel eens gedroomd een dat je kan vliegen? Ja. Nou, ik, ik, ik weet niet hoe het van jou is, maar... Ik heb die droom gehad. Ja, ja, ik ook wel eens. Ja, dat ja. Klopt. Ja. En toen zei ze, ja, dat is een bewijs dat je vrijheid wil. Ja. En ik droomde echt dat ik kon vliegen. En dat gebruikte ik mijn armen als vleugels. Ja, ik, ik heb je even snel opgezocht, Aan als je, als je in je droom met gemak rondvliegt en geniet van het uitzicht onder je... dan duidt dat erop dat je alles onder controle hebt. Nou, nou, nou Zo wil ik het nu in niet, niet uitleggen. Maar ik weet wel, op het moment dat ik mijn armen naar beneden deed... dat je een opstijgende lijn hebt... Mm -hmm. En ik zag de hele wereld onder me. En dat was een prachtige mooie, mooie gewaarwording. Ja, dan, dan had jij je leven onder controle op dat moment, zegt hier de Droominfo. Ja, dat weet ik niet, zo. Daar hebben rechten geen waarde dan. Mm. Maar ik wil alleen maar kenbaar maken dat het heel normaal is, want je hersenactiviteiten blijven altijd bezig, ook als je slaapt. En in de voorslaap hebben je dan dat soort uh, activiteiten dat je kan dromen. Maar ook als je dus tegen de tijdje wakker wordt, heb je ook dat soort Toestandig. Ja, precies. Yeah. Nou wat? ja, ik weet het van mijn vriendin en die psycholoog, en al die, al die bij de hand de mensen die dan die dromen kunnen verklaren wat ze aan willen verdienen, ja. dat staat helemaal nergens op. Nee, dat is waar. Dat, ik, ik, de, het is nou, het wel... Waar is, uh, weet ik, niet. ik zeg alleen wat ik weet. Ja, maar ik snap wel inderdaad dat mensen daar uh, gaan wel gebruik van maken natuurlijk, van precies. andere mensen. Ja. die maken er niet Dat van. is waar. Wat, wat, wat, is, wat is jouw gekste droom die je ooit hebt gehad, kun je me nog herinneren? Nou, dat komt niet. <laughs> ja. Oh, waar vloog je dan helemaal naartoe? Ja, ik zag de hele wereld onder me en ik, het, elke keer had ik naar beneden, deed, dat zeg ik op, weet je wel. Ja. En dan kwam ik weer iets omhoog. Ja. Dat was kikker man. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, ja, ik, ik, vind, ik, vind, het iedereen. Ja, ik vind het ook altijd heel leuk, lekker, lekker vliegen in mijn droom, heerlijk. Ja. Hé, hey, A, dankjewel voor je verhaal hier. Goedenacht, bye bye. Ga je nog honkballen? Ja, of, uh, of nou, ik ga morgen kijken naar Aado, als ze beleven nog Oh ja, dat is een spannende wedstrijd. Het dus moet, dus moet wel even vijf worden natuurlijk, want... Uh, ja, terug in Kenheim. Oh, dat dus is honkbal aan. Ja, ja, honkbal. Oh, ja. ja, ja We een vaak keer verloren, maar goed. Ja. Nou, uh, succes en veel plezier morgen. Wat lekker Jij weer. ook. Dankjewel, hè. Bye-bye. Lieke, Liek, heb jij wel eens gedroomd dat je kon vliegen? Ja, zo ja. vaak. Maar dat is toch wel. Ik dacht altijd dat dat was. Uh, dat je dan vrij was en zo. En uh, lekker onder controle. Ja. ja. Ik geloof daar ook niet zo in. Nee? nee. Maar ik ben wel een keer toen ging ik uh, vliegen en ook wat aard ook had. Dat je zo steeds hoger ging. Ja. En toen uh, kreeg ik op een gegeven moment geen lucht meer. Oh. Want er zit natuurlijk geen zuurstof in de lucht. ja, dat kan helemaal Zij niet was wat aard, zeg. Je kan heel heel... helemaal niet zo vliegen dat je de hele wereld Dus ziet. jij was heel realistisch ook in je droom. Ja. Dat je dacht van, hé, hey, de luchtdruk is hier wel heel erg sterk. Ja, <laughs> <laughs> Wat raar, zeg. Als je moeite hebt om te kunnen blijven vliegen... dan suggereert dit dat je geen controle hebt over je persoonlijke omstandigheden. Dus misschien dat je, dat je dacht van, hé, hey, ik krijg geen lucht meer... En ik kan hier niet vliegen door de luchtdruk. Dus uh, je hebt moeite met je persoonlijke omstandigheden, misschien wel gehad toen. Ja. In die ene droom. Uh, uh, denk nog even na nou over gekke dromen, Ik wil graag nog even van je weten. Zometeen doe ik ja. dat ook. En als je thuis even mee wilt praten over gekke dromen, laat het weten via de telefoon. 0801-121. 0801-121. Leuk liedje van de Cardigans. Dit is Loveful. Do you, I feel we face a problem? Silence and love, fool. Ik heb ooit een keer gedroomd, uh, Lieke... Um, uh, en dan heb ik regelmatig... Dat, uh, dat er iemand inbreekt in mijn huis... Mm -hmm. en dat ik zelf ook wel... Uh, uh, dat ik zelf wel uh, uh, uh, daarvan wakker word... En dat ik dan uh, die inbrekers uit mijn huis jaag. Dan ben ik dus heel heldhaftig en stoer en zo. En dan, uh, dan, dan zorg ik ervoor dat mijn vriendin veilig is. En dan uh, sla ik hem en dan gooi ik hem de trap af en zo. En dan uh, word ik later gewuldigd door iedereen. <lacht> iedereen. Maar echt een heel glorieus moment is dat. In een, in een toch wel felling situatie toch wel het ja, toch wel lastig. Als je om bij je inbreekt, moet je weer vingerafdrukken laten wegpoederen en zo. Dus, maar helemaal, ben ik echt helemaal de, de, de bom ben ik dan omdat ik dan de inbreker heb wegge, weggejaagd. En, um, um, en dus ook met hem heb gevochten. En ik heb even opgezocht hoe dat dan, wat, ja, wat dat dan betekent. Um, als je deelneemt aan een gevecht, als je dat droomt... dan duidt dat dus op innerlijke onrust. Dus ik ben heel erg waarschijnlijk bezig met, uh, ja, met onrust. En als je droomt uh, dat je getuige bent van een diefstal... dan duidt dit erop dat, je, uh, dat anderen je tijd verdoen... je energie opzuigen of je ideeën stelen... En is er wel eens echt bij jou ingebroken ook? Uh, ja, heb ik wel eens een keer gehad, ja. In het, uh, niet, niet in dit huis, maar in een ander huis wel, ja. Het studentenhuis. Maar ja, ik vond het nooit heel erg. Dus, uh... Die heb je toen ook weggejaagd? Nee, toen was ik op vakantie en toen uh, huis was. Nee, dat was helemaal niet zo heel heldhaftig ook. En, uh, nee, nee, nee. Daar heb ik, nooit, uh, ik, ben, ik heb ook nooit gevochten. Dus uh, misschien is het meer gewoon een soort van onbewustheid... dat ik denk van, uh, wil ik eigenlijk wel een keertje meewaken. <laughs> maar nee, verder niet. Nee. En jouw droom? Uh, nou ja, het is in de, als, uh, jij als radiomaker kent het ook wel. De radiodroom. De radiodroom. Maar ik had laatst, dus ik, ik weet niet of er een algemene radiodroom is. Dus daarom ben ik ook wel benieuwd wat jouw radiodroom is. Ja, ja. Maar dat is dus zeg maar een droom uh, de, van een soort nachtmerrie voor de radiomaker. Ja. Maar bij mij was het dus dat ik een programma moest maken. En dat op het moment dat ik aan het uitzenden was... dat er gewoon iemand anders door mij heen een programma zat te maken. Oh, dat is bijzonder. En dat hij ja, ja. gewoon... Ja, het overnam. En uh, ik weet niet waar die zat. Ik kon hem niet, hij zat niet in mijn studio, maar ja. ergens vandaan maakte hij door mij heen een programma. Dus en, dat en je was kon er uh... niks van doen. Nee. nee. En, en, en maar hoe ging je daar dan mee om? Moest je wel. Uh, uh, want dat, radio duren altijd heel lang, hè, voor je gevoel. Ja. ja. En, en ging je dan ook. Uh, dat je. Ja, want je moest toch wel je programma doormaken. En ging dan ook alles mis en zo, weet ik voor. Wat? Nou ja, ik, ik, het, ik kon gewoon niet het programma maken, want right. iemand anders deed het al. Ja, ik heb mijn radio. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik. Uh, te laat was. Maar dan gewoon echt. Echt gewoon veel te laat. Gewoon, en, dan, en dan bellen mensen je wel. En dan moet je toch nog. Uh, en dan. Uh, dat je dan om kwart voor vier bijvoorbeeld wakker wordt. Want ik moet dan om vier uur beginnen. Om, om kwart voor vier wakker. En dan moest ik dan echt heel erg haasten. Maar dan kom je niet weg op een of andere manier. Dan zit je vast, Dan, dan, dan, dan zit, je, zit je. Dan, dan, Elke keer moet je weer wat anders doen en dingen herhalen zich ook en zo. En dan moet je de, de staat van de kat weer terugplakken en zo. En dan de, de, allemaal van dat soort dingen. En dan word je gek van en dan kom je maar niet op je werk aan. En een andere radiodroom die ik ook al eens heb gehad is dan dat, dat dan uh, echt alles misgaat. Dat alles, uh, uh, de, dus alles wat je, de muziekjes zijn er niet en de, de niemand belt met je programma en alles gaat mis gewoon. Maar ja en dan later blijkt dat er gewoon water zijn geweest, maar, nee, maar <laughs> oh dat en de radiodroom zijn misschien wel de ergste, maar ja, dat, ja maar ik denk dat dat is, dus, um, ik denk ook wel dat er mensen zijn want wij werken dan bij de radio, maar dat er ook mensen zijn die bijvoorbeeld um, chirurg zijn, dokter, die hebben, er is vast ook een dokterdroom. Ja, bij elk beroep is dat ja. denk ik wel. Ja. ja. De dokterdroom lijkt me nogal heel ernstig. want dan, ja, dan gaat het ook echt om mensenlevens, dat je dus niet meer, de darmen niet meer kunt vinden of zo, dat je het niet meer, trekt. dat lijkt me wel vervelend. Ik vraag wel af wat dan een uh, een, uh, nou noem eens wat een ijsjesverkopersdroom is. Dat je dan. Nou dat alles smelt. Dat alles smelt en alle ijs op is. Ja. Ja, denk ik ook ja. Gekke dromen. Als je er nog eentje hebt, we gaan zo meteen nog heel even verder praten. 0801121. Dan uh, wil ik ze graag van je weten. De meest bizarre droom die je ooit hebt gehad. Misschien wel leuk. En zo meteen uh, na vijf uur hebben we een nieuwe TV-talk. Gaan we het hebben over TV-programma's en de laatste ontwikkelingen op TV-gebied. Nu eerst fits in de tantrums en money Moneygrabber. En Money Grabber. Betty, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, we hebben, het, we hebben het over dromen. Gekke dromen. Ja. Heb jij er ja. wel eens eentje gehad? Ja, genoeg. Oh ja? Ja, genoeg. Vertel. Nou, de, die van jongsleden is een dromen... Uh, ik kan niet zien en ik heb een. Uh, ik zit op een slaapkamer. Ja. En uh, zit ik uh, met een vriend. Uh, ik zit hier in een bed aan en een vriend zit. Uh, Ligt op bed te slapen. Ja. En zijn vriendin zit daarvoor op de grond met een koptelefoon op en zit naar muziek te luisteren. Ja, en, de, en, maar, ik, en dat, is, dat is de, de uh, en dat je, dat je niet kan zien, dat is in het in het dagelijks leven zo, hè? Dat is niet in de droom. In de droom ook. Oh, in de droom ook, ja. ja okay. In de droom ook. Ja. In het dagelijks leven ook, maar in de droom ben ik ook blind. Okay. En in de droom heb ik uh, in mijn handen mijn steken uh, de horloge. Je spreekt een horloge, yes? Ja, en die, die zegt de tijd, weet je wel. Ja. En uh, als, uh, als ik hem instel uh, voor een alarm, dan, uh, dan hoor je een haan kraaien. Oh ja. En in één keer gaat die, springt hij open, en uh, komen de elektrische draadjes uit, en begint hij te vonken. Oh? En hij begint te vonken, en in één keer springt mijn rug. Ik heb de jas nog aan, en begint er op mijn rug. Begint ook te vonken. Je rug? En me, mijn rug. Oh. En mijn jas. En begint in één keer mijn jas in de fik te vliegen. Maar ik zit hier in een bed dan, en de, dus begint het bed ook te fikken. Ja. Dus die hele bed begint te fikken, maar de jongen ligt te slapen, die merkt niks. En dat meisje, kijk, en ik kan niet zien, en dat meisje, die, die, die heeft de koptelefoon op en die hoort niks. Nee, en je en kunt ik, ze niet waarschuwen in je droom. Nee, ik kan ze niet waarschuwen. Dus het begint in één keer te fikken, en het wordt warm in mijn rug, want, want mijn rug begint te branden. En het doet zeer, en ja. het doet zeer. En, doet het dan, en dan, doet het dan in het echt ook zeer, of alleen in je droom? Dat, is wel, dat, dat kan natuurlijk, hè, dat, dat je dat dan voelt of zo. Nee, nee, nee, alleen in de droom doet het zeer gelukkig. Ah, Oké, okay, gelukkig. Ja. Ja, dat gelukkig schild. word ik... Wo maar ik word altijd wel wakker, en dan ben ik helemaal kapot. Ja, ja dat kan me voorstellen. Want dat, dat, maar dat, dat dacht ik namelijk altijd, maar eh, ik hoor vannacht ook wel een beetje het tegendeel. Maar dat, dat je dan toch dat, dat heel veel energie kost, ja, ja, zo'n ja, heftig droom. Ja, ik ben gedroom. helemaal kapot. Ja. Ik heb zeven uh, jaar, heb ik nou nachtmerries. ja. En uh, ik heb altijd, als ik slaap, heb ik nachtmerries. Maakt niet uit wanneer ik altijd. slaap. Altijd. Jeetje. Altijd nachtmerries. Maakt niet uit wanneer ik slaap, of ik nou overdag in slaap of Even een dutje doe. Of even een dutje doe, dan heb ik nachtmerries. Hmm. En, en dan word je gewoon kapot wakker. Ja. En, en en ook, maar, je, maar je hebt ook lichamelijke pijn dan, hè? Spierpijn. Ja, spierpijn, precies. He helemaal verkrampt. Maar dat even. is misschien omdat je spieren ook helemaal samentrekken tijdens zo'n enge droom. Juist, juist. Ja. juist. En, en, en is dat vuur, gaat het dan uiteindelijk uit in je dromen of, of, of nou, stop je uh, dromen op een gegeven moment? Uiteindelijk, uiteindelijk uh, uh, merk zij op, uh, doordat ze dus, met de ogen misschien open doet, van dat het fik is en uh, maakt ze die vriend gauw wakker en die vriend springt gauw uit bed en we springen met z'n allen, rennen we de, de, de, de flat uit en, uh, en dan gaan we de trappen trappengat. Uh, de trappen uit en roepen we gauw in het trappenhuis: het is brand, het is brand. En dan gaan we gauw naar buiten. Ja. En de droom gaat nog veel verder door. Oh jeetje, he. Ja. Nou, en, um, het staat hier: uh, als, je, bah, bah, bah, als je in je droom in vlammen opgaat, duidt dit erop dat je temperament de overhand op je krijgt. Dus dat lijkt me wel iets positiefs, Betty. Je bent een, te een temperamentvol mens, ben je. Ja, dat klopt wel een beetje. Dankjewel, hè, voor je verhaal. Alsjeblieft, jongen. Oké, okay, en uh, slaap lekker straks, doe voorzichtig in je dromen. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Adieu. Zometeen na vijf uur TV-talk, we gaan het hebben over tv-programma's. Ik ben uh, tegenwoordig heel erg fan, Lieke, van um, How I Met Your Mother... Heb ik nog nooit gezien. Daar ga ik zo meteen over vertellen. Ik ben benieuwd. En uh, ik ben ook benieuwd wat, uh, wat, je, uh, wat jij vindt van een bepaald aantal tv-programma's. En uh, de hele crew is hier ook wel aanwezig, uh, onze TV-express. Dus dat zo meteen na vijf uur. En we de favoriete platen van schrijver Kluun. Nu eerst naar de voicemail van René van Brakel.